Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZZM. En nu Zandvoort op zaterdag. Ci volle tutte le sere. Cinema di bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Tra poco saranno colori. Estate che passa in fretta. L'estate che torna ancora, i giochi messi da parte, per una chitarra nuova. 50, sempre così sincera Viva la mamma viva le donne con i piedi per le 50, 50, 50, 50, 50, Sempre così sincera. Viva la mamma, viva l'Ere.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 Alle vorbei, ich brauch niet rauszugehen. Und het Haus am See. En am Ende der Straße steht een Haus am See. Orangen, blauwe Blätter liegen op dem Weg. Ja, de ene Fox uh, zit tegenover mij, de andere Fox heeft een plaatje gemaakt. <laughs> Peter Fox, je hoort hem met de single House am See. CFM, Race Radio, bit Report. Pit Report. Pit Report.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 Optimistisch, als we zijn, moeten we er toch aan toevoegen dat hij uitkomt voor het team van uh, Dylan Koster, het uh, Sexuality uh, Racing Team. Ja, we hebben we nog andere soort uh, betrekkingen in uh, die Swift Cup? Ja, die hebben we zeker. Dat is uh, Dennis uh, van der Laar. Dennis, uh,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 kan je zeggen, daarachter, uh, heel dicht daarachter, uh, Ricardo van en op de tweede plaats. Want hij zat daar maar 19000 uh, van een seconde achter. Derde was het uh, Phil Bastiaan, die rijdt in een poppetje. Vierde, onze zoon, uh, dorpsgenoot... ...Danny van Dongen, in een korfet. En dat geeft al aan. Uh,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 ja, het is niet het einde van de dag, want daarna krijgen we nog race 2 van de Engelse Volkswagen Cup. En aan het eind van de dag dan een race over 100 minuten. Wanneer jullie bezig zijn met het werkoverleg, dan uh, vindt hij op <laughs> Ja, wij kunnen er helaas niet bij zijn. Nee, gaat niet lukken. Het <laughs> gaat e uh, voor de dieselcup en die gaat over 100 minuten. Nou, 100 minuten is eigenlijk lang. En om dat te onderbreken voor werkoverleg, ja, dat moet kunnen. Nou, Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt voor deze update. En we komen later in het programma weer bij je terug, uh, Willem. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Veel plezier daar, Willem. Hoi. <laughs> Can you taste my wine? <laughs> Not yet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 Some people just don't realize that. was hem, de hit van dit moment van Ryan Shaw It gets Better daarvoor trouwens in 1985 German Stewart, en we don't have to take our close-off CFM Race Radio vandaag bij Piense Race op circuit Park Zandvoort. maar er wordt natuurlijk nog veel meer gesport en uh, Joop van Nes, die weet daar alles over, nou wel een heleboel Werk, weet werkelijk alles, alles. <laughs> welkom, welkom hey, goedemiddag Joop, dankjewel, dag heren, goedemiddag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 Er staat ook niet schrikveld voor. Maar goed, en, en, uh, er is nog een team wat, uh, wat uh, tegenstrijd. Maar het zal heel moeilijk worden, denk ik. Hoor. Ik denk niet dat ze het redden. Dat, uh, ja. Maar dat is de ene kant. Uh, het, het, het, het zaterdag gemengde eerste team... Dat, uh, ja, dat is kampioen, jongens. Ja. Dat is gewoon kampioen geworden zonder te spelen. Beetje raar. Beetje raar. Maar het, die hele tenniscompetitie steekt heel raar in elkaar. Want je hebt uh, een hoofdklas in de Eredivisie. En dat is allemaal... Een halve competitie wordt gespeeld. Dus... Uh, je speelt maar tegen een tegenstander één keer, het is of daar of hier, één mm -hmm. van de twee. En dat uh, is, that's, that's it. dat is het afgelopen. Uh, dus je hebt nooit een kans om een, voor een kansing. Uh, Sandvoort heeft uh, het heel goed gedaan. Sp uh, uh, bij de, de selectie van uh, Hans Schmid en uh, Dick Suik uh, speelden heel veel blessures. Ze hebben mensen uh, van buiten moeten halen, een Poolse, en dat is dan uh, Corina Kosinska.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 Helemaal goed, dankjewel Joop voor de toelichting. Voetbal en tennis is zo dadelijk weer autosport met Willem van Dezen. Maar eerst gaan we weer wat muziek doen.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 like you, but rest assured I don't act like you, I'm more than that, my mama raised me better, and you can best believe I'm much more together, so believe that, and mama, is it true what they said that papa never worked again in their life, and mama, bad talk going round time said papa had three outside children in love, Talking about Papa doors on the stove of talking about the say all the time, Lee. Dealing in dirt and stealing in the name of the Lord. <laughs> oh, well, we of here say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 What's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 Er zijn mensen die er vertrouwen in hebben dat het met het nieuwe nummer van Nederland af is. Dat weet je nog niet. Teachin we so gaat weer, hè? Tietje ja, ja, is beter. Dingen doen, worden. Eerste reserve. Jongen, jongen, jongen, heb jij een beetje vertrouwen in het nummer? Ja, dat ja, komt helemaal goed. Hè? Ja, echt ja, waar? Ja. Mm, nou, Gewoon in blijven geloven. Gewoon <hijf> in blijven. Ik geloof er helemaal niks van. CFM Race Radio. Pit Report. PIT Report! Ja, we gaan naar Willem van Densen op het circuit. Willem. Sjallali, <laughs> sjallali. Nee, maar uh, ja, het circuit. Uh, ik ga nog even uh, gauw terug naar wat hiervoor uh, gebeurde. Het ik kaartje van de Suzuki uh, Swift Cup. Uh, ja, en daar horen we toch wel eigenlijk wel uh, Zandvoorts uh, succes in, uh, kunnen we zeggen. Paul was er voor het uh, nieuwt Langeveld van het Centenity uh, uh, Racing van uh, Dylan Koster. En op een keurige tweede plaats uh, Dennis Van der Laan. Dennis uh, net, ja, 16, tussen de 16 en 17 in. Keurig in zijn tweede raceweekend uh, in die schrift op uh, tweede plaats neergezet. Op de openbare weg mag hij nog niet rijden. We zien hem wel regelmatig in het dorp. Maar dan met zijn uh, autootje Je kent het wel. Uh, Brommobiel. Met een uh, bordje 45 uh, achterop. Maar hier op het circuit uh, gaat hij veelal harder. De laatste keer dat hij terecht bent uh, voorbij ging, ja, was het 170. Dus uh, ja, oh, die jongen, uh, doet het uh, uitermate goed. Dus wie het ook goed doet uh, zijn uh, de Duitse 4s uh, Die hebben net hun uh, eerste... Uh, Rollen volbracht we hebben een rollende start. gehad. de man op Paul, dat was Jan Joris. -Fruil. Ja, die was als eerste weg, gelicht nog steeds op de eerste plaats met ja op zijn bumper. De BMW van Ricardo van N De derde zien we dan de Porsche. Is dat net veel Bastiaans achter En vierde, Danny van Dongen hier die in zijn kop in de ronde reed. Oké, okay, en uh, kan, weet je nog waarom in die vorige race die uh, pacecar ervoor kwam? Die, die vorige race, ja die safety car uh, toch? Heb ja. Je, uh, gemeld met die. Ja, de, uh, de muur in. Dat er randje de muur in ging. Ja, uh, oké. Okay. Maar uh, weet, uh, je voor, weet je wat voor auto, wat voor merk auto dat is die safety car? De, nou, de rijden verschillen, maar dat is een uh, Ford uh, Mustang. Uh, ja, het uh, goed, <laughs> Je bent <Ja>. er echt. <laughs>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 Hier. En dan hebben we ook nog Rob Campus, de bekende tv-presentator, die is in een BMW en die uh, onderweg Ford Mustang, ja, jij hoort het voor Hey Willem, even, mag jij even onderbreken? Ja, ja? we hebben jouw hey, uitzending, ja. Hoe, hoe zit het met die Camaro's? Die Camaro's? Uh, ja, dat heb ik eerder ook al gemeld. Nee, had je het over Mustangs? Nee, ik heb nou, uh, Oh, in okay. de vorige uh, uitzending, maar goed. Maar, maar, maar, wat is daarmee aan de hand? Want ze waren nogal uh, vol of over die dingen? Ja, nou dat heb ik verteld. Uh, die zijn. Uh, ja, ik zit er reizen vol en dan gaan we over andere dingen beginnen. Goed, uh, oh, sorry, uh, neem die kwalijk. Verteld, hè. Maar... Ja, ik ben een grote fan van, dus ik was erg benieuwd wat er mee aan de hand was. Ja, nou ja, die verschur uh, die had, uh, met paard, uh, één kamera, hoe is het? Ja, die uh, niet aan de verwachtingen, de motor, uh, elektronica en zo, dat uh, functioneerde niet. De tweede was inmiddels over uit Amerika.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 hebben ze het van later uh, kunnen laten zien? Of... Gaat nog komen, ongetwijfeld. Ja. Willem, Willem, tot slot nog even de zaken op dit moment op het circuit. Ja, Daar is.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 Ik heeft er al echt zin in, zonfestival. Ja, volgende ja, het, week, volgende week. Het ja. komt er weer aan hè, dan zit jij weer voor de buis gekluisterd natuurlijk. Chips, dipsausje en uh, ranja en uh, ja, ik, ik kan het uh, net zoals Paul de Leeuw, die gaat ook altijd kijken, dus... Uh... Ik ga volgende week ook kijken. Ja, toch klinkt dit een uh, stuk lekkerder dan uh, Shalali Shalol. Ah. Uh, maar het is de halve finale nog uh, maar hè, volgende week. Ja, oké. Okay, maar ja, die komen ze toch uh, niet door, denk ik. Nou, blijven hopen. We gaan van, <laughs> van het positieve uit. Ja, ja, ja, ja. Mag ik nu eindelijk even nou, doe, doen, doe nou even -blokje je blokje doen. dan. Doe even je blokje. Ja, gelukkig. Want door alle, al die actualiteiten kom ik er zelf uh, met mijn uh, internationale sportnieuws eigenlijk niet aan te pas. Maar goed, ik ga snel van start.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 Het wordt of Amsterdam of Rotterdam in de finale, maar dat hoort u straks nog even van ons. Uh, Basketbal, tweede wedstrijd in de playoffs. Groningen tegen uh, Bergen op zoom. Uh, Bergen op zoom heeft gewonnen. Nipte de overwinning. De tweede wedstrijd. Dus de stand is gelijk getrokken 1-1. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. Hier is Mika en Big Girls.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 Girls around and curves in all the right places. Big ah! hey girls, you are beautiful. the right place Alweer oh, weer het ene laatste plaatje in uur 2, albert -Jan. Ja, de tijd vliegt weer voorbij op deze zaterdagmiddag bij CFM. Ja, ik moet het tweede uur toch wel even een paar standaard onderdelen van het regionale nieuws uh, nog vertellen. Maar we zitten borden vol uh, sport. Ja, nou, we gaan voorlopig nog even door. We hebben nog een uur, dus uh, die stapel die moet er gewoon doorheen. Oké. Okay. Vanmiddag de opening van de Walk of Fame hier vijf in South Om uur, ja. Om vijf uur. En uh, op? een van die mensen die daar op staat, dat is Ellen uh, Clark. Klopt. ja.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 Fan.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 Een delirium is een extreme vorm van verwarring die bij meer dan de helft van ernstig zieke patiënten op de intensive care ontstaat. De onderzoekers keken of het delirium eerder verdween als patiënten het middel rivastigmine hadden gekregen. Van de patiënten die het medicijn kregen toegediend overleden er twaalf. En van de groep die een placebo kreeg overleden vier mensen. Er deden 104 patiënten mee aan het onderzoek. Dat werd gedaan in zes Nederlandse ziekenhuizen. Hoewel het niet zeker is dat de twaalf patiënten door het medicijn zijn overleden is het onderzoek uit voorzorg stopgezet. De Thaise regering heeft wapens laten zien... die zouden zijn gevonden in het kamp van de roodhemden. Het zijn geweren, kogels, granaten en grondstoffen voor bommen. De autoriteiten willen laten zien dat het leger noodgedwongen geweld moest gebruiken... om aan de demonstratie een einde te maken. De Thaise vicepremier zei dat terroristen de wapens hebben gebruikt... om onschuldige mensen aan te vallen. Volgens de leiders van de roodhemden waren hun aanhangers ongewapend... Journalisten die in het kampement van de betogen zijn geweest zeggen dat ze nauwelijks vuurwapens hebben gezien. De roodhemden gaven afgelopen week hun protest op om verder bloedvergieten te voorkomen. In Zuid-Frankrijk zijn vijf schilderijen gestolen, waaronder een van Pablo Picasso. De schilderijen zijn van een kunstverzamelaar. De man werd bij de roof in elkaar geslagen en ligt nu in een ziekenhuis in Marseille. Het gestolen schilderij van Picasso is een lito van het gezicht van een vrouw. De andere vier werken zijn volgens de politie van minder bekende kunstenaars. Het is nog niet duidelijk hoeveel de gestolen schilderijen waard zijn. De kunstroof komt twee dagen na een grotere diefstal in het Museum voor Moderne Kunst in Parijs. Daarbij werden werken van onder andere Picasso en Matisse gestolen, met een totale waarde van zo'n 100 miljoen euro. Het weer, zonnig en maximaal 23 graden.